Het weer, buien en ongeveer 12 graden. Overdag eerst aan de kustbuien, maar later ook op andere plekken. Smiddags kans op onweer en windstoten. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Na het weekend iets warmer en minder buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Het is dus het vierde deel van een serie, samengesteld door Cor Holst. Ga er even lekker voor zitten. Het is weer een mooi gesprek van bijna een uur. En Nol Gregor wil in deze laatste aflevering nog even een bepaald onderwerp wat nader onder de loep nemen. Een ander onderwerp, Kees, waar ik het nog even over hebben wil ter afsluiting. We hebben de serie portretten besproken die je gemaakt hebt van kunstenaars. Later is me ingevallen dat er toch één eh, belangrijke figuur bij is... waar je een erg mooi portret van hebt geschilderd. Namelijk van Victor van Friesland. Uh, hoe is dat portret ontstaan? Ja, De, dat zat hem weer in het feit dat ik uh, in der tijd in, het, uh, in Delft... in het Prinsenhof mijn eerste overzichtentoonstelling heb gehouden... En uh, daar waren verschillende kabinetjes die zich nog alles leenden om de werken dan in groepen, in soorten bij elkaar te hangen. En zo bleek het ook dat er een klein zaaltje geschikt was om daar uitsluitend letterkundigen te exposeren. Maar uh, er was toch nog net te veel want om ze allemaal te kunnen. Om, om, om, om dat ook nog te kunnen vullen. En toen zei een vriend van mij. Als je daar nou nog eentje bij wil nemen... Daar, daar je beslist succes mee hebt... een man die elk ogenblik in de krant staat... en die nogal populair is... dan moet je vragen aan Victor van Friesland. Victor E. van Friesland. Hij zei er enigszins uh, ironisch bij... dat uh, deze man elk jaar gehuldigd en elk jaar jubileerde. En dat ik dat misschien wel dat dat misschien wel een reden zou zijn dat die man dacht... nou, dan moet ik daar ook nog maar uh, voor bezwijken. En dat bleek ook zo te zijn. Ik heb hem gewoon opgebeld dat ik hem nooit gekend heb, nooit had gezien. En hij heeft mij één enkele middag aangeboden, want hij had het druk. Hij was voorzitter van de penclub. En in die ene middag heb ik een portret van hem gemaakt... waarschijnlijk juist door de beperkte gelegenheid die ik daarvoor had... die dat nogal raak is... Uitgepakt. En ik vraag me dus tot op de huidige dag af... is het eh, belangrijk om iemand eerst goed te hebben kennen... en hem met, langdurig, met de, de langdurige omgang eindelijk tot zijn wezen door te dringen? Of is het precies andersom? Is het juist door de, de verrassende contact... door het onverwachte, intense verwar, ver, ver, ver, verrassing van het contact... ...en dat je profijt trekt van de allereerste en van de definitieve typering. In ieder geval heeft dat bij Van Vriesland geleid tot een hele snelle manier van typeren... ...en ook een bepaalde manier van schilderen... ...die alleen maar mogelijk is als je weinig kansen krijgt om het portret uit, voer... <coughs> uit te werken... Kees, ik uh, wilde om niet zo met de deur in huis te vallen. Uh, eerst nog iets vragen over het kunstenaarsportret... voordat je iets over die portretten vertelt. Uh, je hebt een groot aantal kunstenaarsportretten gemaakt. Was het nu over het algemeen zo... Dat die mensen je daartoe inviteerden of dat een vriendschap daartoe leidde? Of was het meer omdat de mensen zelf je bijzonder interesseerden? Nou, dat is een erg leuke vraag. Die heb ik mezelf eigenlijk nog nooit voorgelegd. Maar ik weet wel dat het er zelfs toe gekomen is... dat in de kunsthandel M.L. de Boer aan de Keizersgracht... dat er een speciale expositie is gehouden... van kunstenaarsportretten. Ik val, er valt me nou bijvoorbeeld weer namen te binnen... van... Termoten de, uh, en nog andere mensen... die ik dan toch blijkbaar overgeslagen heb... in het rijtje wat je me hier nou noemt. En... Uh, Soloma en nog wel andere En... Uh, ook heb ik een portretje geschilderd of getekend. Uh, Schrik niet, van Jeanne Berima Oosting. En uh, Charlotte van Palland. Dan uh, zou je zeggen: het is op het ogenblik begonnen om literateuren. Maar ik herinner me dus dat het tekenen en schilderen naar kunstenaars. dat dat al uitgedijd is tot een. Uh, vrij groot aantal en ik meen me te herinneren... dat bij, bij, bij die gelegenheid er wel een 30, 40 portretten... in totaal van kunstenaars door mij gemaakt zijn. In het algemeen geloof ik wel degelijk dat het uh, van mij is uitgegaan. Ik, ik, ik meen zelfs te, mene te kunnen zeggen... dat het zonder uitzondering wel door mij is uh, geanimeerd geworden... Uit gevraagd geworden. Dus dat uh, houdt in dat ik die mensen boeiend vond... om te portretteren. Uh, wat, uh, ja. wat mij nu uh, invalt... je noemde uh, de portretten van uh, beeldende kunstenaars... en van literatoren. Uh, beeldende kunstenaars zijn over het algemeen... mensen met zelf strenge, uh, esthetische normen... met een aanzien van de beeldende kunst. Waren die nu ook als model lastiger, kritischer... Of juist niet? Nou, die, uh, daar heb ik eigenlijk... Uh, kan ik maar moeilijk een onderscheid in zien. Uh, het, ik heb een, volgens mij een bijzonder sch schets. in dat tijd van Marie-Andrisse gemaakt. En het typische was dat ik zou hem dus tekenen. Ik had er waarschijnlijk toch wel behoefte aan. Maar uh, het officiële... De, het papier waarmee ik aan de, aan de hand be begon te tekenen... dat uh, lukte niet erg. En toen zei ik, ja, het spijt me wel. Ik heb nog geen papier meer, maar ik had nog zo graag... Ik had je nou zo graag nog zo eens willen tekenen zoals je nou zit. En toen is hij naar zijn atelier gegaan... en toen heeft hij nog een velletje papier gevonden. En ik heb dus op dat velletje papier een schetsje gemaakt... en dat was hem. En uh, dat gebeurde heel snel... En ik vind ook uh, Andriessen helemaal in overeenstemming met zijn eigen type en zijn eigen karakter en zijn eigen snelheid van, van geest. Het wel uh, overeenkomen dat ik dat dan tenslotte zo snel heb gedaan. Maar het vermakelijke is dat er uh, achteraf bleek dat hij de enigste tekening, zo niet, de enigste tekening die hij ooit gemaakt heeft. Had opgeofferd om mij in de gelegenheid te stellen om aan de andere kant die schets te Ach. maken. En toen er dus een jaren later kwestie was dat Andries ook eens wat tekeningen zou laten zien, toen deed hij een beroep op die achterkant van die tekening die ik van hem gemaakt had. Op de het was een naaktje. Ik vond het buitengewoon mooi, getekend. Maar er kwam uit dat hij eigenlijk nooit tekende, bijna nooit tekende. Hij deed in tegenstelling tot andere uh, beeldhouwers die juist heel veel getekend hebben. Ik meen dat John uh, Redeker een hele mooie tekening heeft gemaakt. Uh, en dat in de Pappen. eerste plaats Charlotte van Paul ja, tekeningen gemaakt heeft die in meesterlijkheid... zeker niet onderdeden voor haar beeldhouwwerk. Ja, ik heb in de... Katalogus, trouwens ook op de tentoonstelling zelf in Venlo... die tekeningen van Jan Peters gezien. Ik meen niemand waar je zeer mee bevriend bent geweest. Ja. Maar wat me van die tekening opviel... dat was dat hij er zo verfrommeld uitzag... alsof hij eerst eh, ergens in een hoek gegooid was of zo. Was er iets met die tekening? Ja, er was met de tekeningen van Jan Peters altijd iets. Het zou heel merkwaardig zijn geweest... als ik die tekening onbeschadigd mee naar huis had kunnen nemen. En uh, de sporen die dus op zo'n tekening achterblijven... dat is wel het document waar ik dus uh, min of meer de, een, de alleen uh, eigenaar van ben... van dat geheim of van die bijzonderheid. En uh, dat maakt dus voor mij ook uh, de geschiedenis... van uh, het tekenen naar collega's of andere kunstenaars buitengewoon interessant, wanneer ik ze nog eens onder ogen krijg. Ik meen met herinneren dat de tekening zo getatoeëerd is geraakt... doordat uh, Jan in een, uh, een of andere dolle bui raakte... en met wijn, of waar dan ook mee, over de tekening heeft gespat. En dat heeft er een extra aan toegevoegd... waardoor iedereen, of ik... In, in, in, de, de, de indruk krijgt dat, dat het nou juist zo bijzonder extra boeiend heeft gemaakt. En ja, dat is wel merkwaardig. Um, je zou denken dat je eenmaal een portret maken van Albert Verwij, een mooie attree had bij de Tachtiger Vrienden van Verwij. Maar voor zover ik weet heb je een van de andere bekende tachtigers... toch nooit als model gehad. Nee. Nee, dat is natuurlijk iets anders. Hè? Je kan wel een neefje zijn van een bekende dichter... zonder dat er nou verder iets van komt... om andere kunstenaars anders zijn uit zijn tijdperk... of hoe dan ook te ontmoeten. Dat is inderdaad singulair niet gebeurd. Ik heb uh, ook Kloos nooit geontmoet die toch een prachtige kop had om te tekenen. Nou. En uh, alleen Van Dijssel, uh, jaren later... dus als je nou rekent dat die tekening van 1923 dateert... dan heb ik dus in 1940 pas een portret van Van Dijssel gemaakt. Ondertussen waren die heren zeer uiteengeraakt... en er uh, was van de vriendschap niets over. Integendeel, het lijkt me dat ze elkaar eerder dan dat ze elkaar nog uh, waardeerden. Maar dat had uh, op mijn impressie uh, geen gevolg. Ik vond uh, jaren later dus hier in Haarlem van Dijssel... als uh, gedomicileerd... en uh, ik heb hem dus ook meer van mijn kant dus uitgevraagd of hij bereid was om voor mij te poseren. Dat heeft lang geduurd. Hij heeft het niet direct geaccepteerd. Ik weet wel dat ik uh, zijn toestemming tenslotte toch verwerf, omdat hij alvorens dat hij... Uh, werk van mij had gezien op dat gebied... een portret zag dat ik kort geleden, kort daarvoor dus... van boot gemaakt had. En dat hem erg interesseerde. Er ging ervoor staan. Ik had verschillende mensen uitgenodigd bij die gelegenheid. om een soort. Uh, thee perron. gaf ik daar bij me thuis, bij, in het huis waar ik nog steeds woon. En ik uh, presenteerde, en men presenteerde een glaasje wijn. en hij stond met dat glas wijn in de hand. En keek naar dat portret van Boot en zei: Dit is een waar kunstwerk. Ik dacht, nou, dan nou moet, moet ik het ijzer smijden als het heet is. Dus ik vroeg hem daarna: En nou is u aan de beurt, meneer Tuin? Nou, Daar kreeg ik niet direct relaas op, maar ik kreeg toch na aandringen tenslotte een briefje waarin hij mij op bepaalde voorwaarden zeer bepaalde voorwaarden toestond om zijn portret te maken. Herinner je je nog wat die voorwaarden waren die hij stelde? Ja, die voorwaarden. Ik had die brief natuurlijk moeten bewaren. Dat had werkelijk een kostbaar bezit geweest. Maar dat is dus niet gelukt. Maar hij stelde... Ik meen bovenaan dat zijn opvatting van het portret... Dat, was, dat portret was waarin iemand afgebeeld werd... in zijn hoogste staat, zoals hij dat... <laughs> Noemde. En uh, wanneer hij dus niet in die staat verkeerde... waarin men geportretteerd wordt, naar zijn opvatting, dan wilde hij dat uh, niet doen. Dan wilde hij bij die gelegenheid toch niet poseren. De tweede uh, conditie was dat het moest in acht zittingen gebeuren. Ik heb me daaraan gehouden... En ik zou bijna iedereen aanbevelen om dat mede te doen. Want anders loopt het wel eens uit tot 80 zittingen. Zonder dat de mensen er erg in hebben. Dat ze dus, wanneer ze maar van tevoren hadden gezegd... dat het in acht zittingen klaar moest zijn... dat ze er dan ook veel eerder vanaf waren geweest. Uh, maar de derde voorwaarde, die kostte mij het meeste moeite. Uh, dat was dat uh, hij mij in zeer bijzondere termen... toch wel met nadruk verzocht om de stand van zijn ogen... zoals hij, die ondertussen, men wist dat hij... het is algemeen bekend, dat hij nogal sterk loenste... dat hij mij verzocht geen nood van te nemen. Nou, dat heb ik niet kunnen doen... want ik vond juist in, dat, in die stand van die ogen mede een bijzondere karakteristiek die hem in mijn oog... zelfs zeer flatterende en zeer van Dijssel deed zijn. En merkwaardigerwijze wijze heeft hij het in mij geaccepteerd... terwijl ik uit verschillende verhalen heb gehoord. Onder andere Lizzie ansing die hem ook eens is begonnen uh, te maken... en die, waarbij hij dus... Uh, Aanmerking maakte en toen ook toen ze er niet op inging, is hij niet meer gekomen. Hij heeft alle acht zittingen af blijven zitten en, als, en voortreffelijk, voortreffelijk geposeerd. Hij zorgde zelfs overmatig uh, dat de uh, stand, zoals die de vorige keer geweest was, weer precies dezelfde was. Ging zelfs zover dat de verschillende voorwerpen en verhoudingen in de kamer helemaal weer overeenkwamen met die van de vorige keer en uh, of ik al zei dat ik daar nu niet zo veel, dat dat niet zo verschrikkelijk precies hoefde, dat vond hij wel van belang en ik meen dat door zijn medewerking ook in dat opzicht zeker ik erg veel profijt heb getrokken van het welslagen, door het welslagen van het portret er is uh, gestimuleerd. Wat mij nu interesseert, dat is... Eh, als die mensen bij je poseerden... ontstond er dan ook een, een, een gesprek? Een, uh... Ja, dat is het grote probleem. <kuggen> Nog steeds, vind ik, met het portretteren de gesprekken, de onvermijdelijke conversatie... die wel interessant is in zichzelf... maar erg inspannend en afleidend... voor de schilder... En veel uh, geportretteerden begrijpen dat. En weten zich dan ook in te houden. En uh, ik meen dat in de eerste plaats ook Van Dijssel daar uh, zich aan gehouden heeft. Ik weet niet dat er enig uh, van belang is gesproken tijdens die, ges uh, die, die zittingen. Het is één keer voorgekomen dat hij... Bij mij zich aandiende. En beneden aan de trap stond de gebaren dat hij in de toestand waarin hij niet uh, wilde geportretteerd worden, op dat moment zich bevond. En uh, nou, daar stonden we dan. En ik zei aan meneer Tuim: Komt u boven, komt u boven. En dat heeft hij dan gedaan. <coughs> en hij zag waarschijnlijk mijn verslagen gezicht. En toen zei hij, ja, weet u, uh, het leven is een zee... Uh, met hoogtens en laagtens. En nu is, ben ik in een laagte geraakt. Maar u kunt mij uit die laagte, dat was dan weer een lichtpunt, optrekken... als u daar de vermogens toe bezit, door het vertellen van een paar vrolijke anekdotes. Nou, dus ik zei... meneer Tijn, dat lijkt me een reus idee. U gaat poseren. En uh, ik dacht... nou, dan gaat de zaak tenminste door. En dat gebeurde dan ook. En ik maak flink aan het werk. Maar op een zeker moment... toen draaide hij zich plotseling naar me om... en zei... maar... ik wacht nog steeds op uw vrolijke anekdote. Nou, dat bracht me in het nou, En ik stamelde zoiets van... Uh, ja, meneer Tuin, dat is nou juist mijn zwakke punt. Ik zou zo graag een anekdote bij de hand hebben, maar ik... ik durf ze ook niet te vertellen. Ik ben een beetje huiverig en ik ben zo bezig. Ja, maar dat had ik dan toch wel. Maar gelukkig kwam er een glimlach over hem. En toen heeft hij het poseren even onderbroken alles heel beleefd, alles gevraagd... alles in de vorm. Want hij wilde dat toch nog nader verklaren. Dat hij had een, een aantal jaren geleden... had hij een foto naar zich gemaakt... voor een bloemlezing van zijn werk. En bij die gelegenheid... zou er een portret van hem gevolg, door een fotograaf gemaakt worden. En... Uh, hij stelde toen dezelfde eisen aan die fotograaf... namelijk dat wanneer hij het gevoel had... niet in die staat te zijn waarin men gefotografeerd wordt, dat hij dan ook wel graag door een paar anekdotes... in die stemming wilde komen. En toen zei hij niet zonder hatelijkheid tegen mij... Niet. wat die fotograaf toen ook gedaan heeft, ziet u. <lacht> maar... Eh, Ten slotte zei hij, en dat was dan toch wel onthullend. dat toen de foto's hem naderhand getoond werden. dat hij toch de indruk had dat het gehalte. van de anekdotes niet helemaal in staat waren geweest. om hem weer in die staat te brengen. waarin hij zich dan graag gefotografeerd zou. een mooie eh, geschiedenissen. Ja. Een van de. Andere mensen, je mogen wel zeggen dat je van Dijsselportretten een van je meest geprezen portretten is geworden. Andere man die mij ook niet zo gemakkelijk lijkt om over te halen tot een uh, aantal zittingen is uh, aan Holst. Ja, kijk, Jani is in dat opzicht een tegenpool van van Dijssel dat hij is bekend omdat hij een knappe man is en zeker niet scheel of wat dan ook, in tegendeel. En hij heeft een mooie haardos en alles zo meer wat bekoord. En uh, in dat opzicht is hij dus ook wel waarschijnlijk dikwijls... gevraagd en geadoreerd om zijn portret te maken. En ik weet zeker dat je, als je het hem vroeg... dat hij niet gauw nee zou zeggen. Dat hij, wat je noemt, met een natte vinger wel te lijmen was... En hij heeft dus ook heel dikwijls toegegeven om zijn portret te laten maken. Maar uh, in mijn geval ben ik toch wel door een hele speciale omstandigheid ertoe gekomen. Dat is namelijk, ik tevoren had uh, de beeldhalster Charlotte van Palland had een portret van hem gemaakt. En uh, dat was in een periode dat hij eigenlijk zeer depressief was... En, in die tijd, omdat ik hem vrijdag zag... zag ik hem dus wel bij Charlotte van Pannen. En uh, mede door de expressie die zij in zijn gezicht wist te ontdekken... wist hij mij ook te inspireren. En ik heb hem dus gevraagd of hij... na afloop daarvan ook voor mij wilde poseren. Ik heb toen om alle voorzorgsmaatregelen te nemen, verschillende foto's laten maken... heel veel verschillende foto's zelfs... waarop hij er uh, ziek uitziet, bepaald, leidend uitziet. En dat kwam overeen met zijn toestand. Hij is daarna dus ook in de Valeriuskliniek verpleeg, verpleegd geworden... en het, het zag er somber met hem uit. En in die tijd, of, of eerlijk gezegd dus kort nadat hij weer wat hersteld was heb ik een, het portret dat ik dus aanvankelijk in schets had opgezet uh, af kunnen maken. Die mensen die voor je poseerden, die waren natuurlijk enorm uh, geïnteresseerd naar de resultaten. Ik neem aan dat de een dat uh, meer uh, liet blijken dan de ander. Hoe was dat nou bijvoorbeeld, als ik nou twee figuren neem van Dijssel en Roland Holst? Waren die gelijkelijk geïnteresseerd bij jouw nee, werk? Nee, nee, nee, dat is nou wel. Wel leuk, juist, dat je dat zegt. Want dat waren in dat opzicht dan toch ook contrasten. Thijm, die uh, heeft eigenlijk niet naar het portret gekeken. Totdat het klaar was. En toen nog nauwelijks. <laughs> maar uh, zijn, de meeste mensen zijn toch wel zeer betrokken bij het portreteren. Al willen ze aanvankelijk dan de, de indruk wekken dat het niet zo boeit, Maar... Uh, Wiljani was op een zeker moment wel een moeilijk ogenblik. Hij heeft inderdaad bijzonder sprekende ogen. En uh, het hem toen hij merkte dat ik zelfs zo sterk de visie van mevrouw Van Palland had gevolgd... dat ik hem ook naar beneden liet kijken. En toen vroeg hij of ik daar niet eens uh, verandering in kon brengen. En uh, dat heb ik toen gedaan. Ik weet nog heel goed dat hij toen erg tevreden was. En toevallig is daar ook een foto van gevonden waarin hij dus mij aankijkt. Maar uh, achteraf gebleken had ik toch spijt. En ik heb dus die blik weer uh, naar beneden laten. Haan, tot groot ongenoegen van de grote dichter... die mij dat uh, op ondubbelzinnige wijze aan liet voelen... en uh, zelfs zo ontstemd raakte dat hij uh, ermee op wilde houden. Wat uh. was eigenlijk de overweging voor jou dat je... Uh, zo'n voorkeur had voor een opvatting... zoals je die van Charlotte van Palland had gezien. Ja, kijk, dat kan ik nu achteraf wel begrijpen. Je gaat uh, van een bepaalde visie... van een bepaald geïnspireerd zijn uit... en begint dus een portret vanaf die, vanuit die gedachte... vanuit dat beeld... en om nu terwijl om een ander terwille, ook de ter terwille te zijn... Uh, moet je dus aan die, van die visie afwijken. Maar die heeft zich al te sterk geprofileerd... in de gehele houding, in de gehele opvatting die je van het portret hebt. En dat, uh, dat strookt dus niet, dat klopt dus niet. Je kan iemand wel zijn ogen open laten maken en dan zeggen... Nu, nu kijkt hij, maar uh, dan blijkt het dat uit de hele opvatting en de hele stemming... die het portret uh, uh, verder uh, nodig heeft, juist die blik in tegenspraak is. En dat vond ik uh, niet goed om, om daarin uh, tegemoet te komen. Ik wil dan wel graag tegemoet komen, maar dat overwoog toch sterker. Het heeft uh, tot resultaat gehad dat hij maar een matig plezier... in dat portret heeft gehad. Namen nou, die mensen nu altijd makkelijk weer uh, afstand van zo'n portret. Probeerden ze nooit zoals zo'n Van Dijssel? Heeft hij nooit geprobeerd om zo'n portret in zijn bezit te krijgen? Nou, dat is, uh, was zeker een mens niet. Want aanvankelijk was hij ook over dat portret niet te spreken. Helemaal niet te spreken. Er is zelfs een brief... Die uh, hij nooit, uh, Van Dijssel schreef dikwijls brieven zonder ze te publiceren. Dan was hij die waarschijnlijk die, die obsessie, die gedachte was die kwijt. En zo vond, vonden ze de nabestaanden, die hebben een brief gevonden. die wel aan mij gericht was, maar niet verstuurd. waarin hij mij verwijt dat ik hem geschilderd zou hebben. uitsluitend omdat ik hem haatte. Um, uh, dat bracht hij terug op zijn veten met mijn oom Albert voorbij. En uh, dat, uh, die brief die hij dus niet verstuurd heeft, die heb ik dus gelezen. En uh, ik heb dus later aan Prik, die, de, die al het uh, nagelaten werk verzorgd heeft... heb ik dat dus verteld. En toen zei Prik, nou, dan kan ik je in dat opzicht troosten, want ik heb uit die uitvoerige, bij, bij die correspondentie nog een brief gevonden... waarin hij de hoogste lof over datzelfde portret uitspreekt... en het vergelijkt met een portret dat Isaac Israels van hem gemaakt heeft... enige jaren te, daarvoor. En uh, ik meen me de zin te herinneren... maar in, in vergelijk met het overigens uitstekende portret van Isaac Israels is dat van de laatste iets oppervlakkigs. Een groot portret van een uh, andere Haarlemse vriend van je, Godfried Bowmans. Heb je het nooit geschilderd, dacht ik, hè? Nou, Bowmans, die heb ik nooit geschilderd. Ja, die heb ik een portret van. Dat, dat wil ik ook graag uh, zien dat op de, op de beeldbuis komt. Want uh, ik vind het zelf een mooi portret. Maar Godfried... Hij heeft geloof ik nog voor niemand bepaald willen poseren. Je moest, maar hij wilde wel dat hij getekend werd, maar hij zat te lezen. En al in de aanvang dat ik hem leerde kennen... want het portret dateert van, uh, nou ja, van mijn allereerste kennismaking met hem... dus laat ik zeggen dat het in 1943 of is geweest. <Klacht> toen zat hij dit bij mij in de kamer te lezen. En toen heb ik hem dus lezende geportretteerd. Het uh, portret heeft altijd mijn bezit geweest. Het heeft nooit zo erg veel aandacht getrokken. Maar bij een bepaalde gelegenheid heb ik het eens uh, aan een cadeau gemaakt. In de veronderstelling dat hij daar plezier in zou hebben gehad. Maar uh, ik kwam tot de ontdekking dat zijn vrouw er geen vrede mee had. En ik heb dus onlangs dat portret weer in mijn bezit teruggekregen. Ve Velen vele vinden het wel heel goed. Onder andere zijn broer Jan. Die ik onlangs ontmoet heb en het heb laten zien. En Ik geloof wel dat hij het dolgraag van mij zou willen hebben. Wie weet of het niet nog eens gebeurt. Uh, mevrouw Beaumans had bezwaren tegen de gelijkenis? Ja, dat zou het geweest zijn. Ik weet wel... Dat ik haar erom vroeg tenslotte, slotte. En dat ze zei, ik kan alleen maar een kleur krijgen. Dat vond ik nogal leuk opgemerkt. <laughs> een andere man waar je een mooie tekening van gemaakt hebt... is Jan Engelman. Hoe kende je eigenlijk Jan Engelman? Ja, daar heb ik een uh, tekening van gemaakt. Dat is waar. Maar daar ligt hij op zijn ziekbed. En ik heb al voordien heb ik een uh, schilderij naar hem geschilderd... dat me veel moeite heeft gekost... Uh, dat toch wel goed is geworden. En dat is in het bezit geraakt... van het Centraal Museum in Utrecht. Aan de Maliebaan. Ik weet niet of het op het ogenblik op dit moment is opgehangen... maar het is wel een mooi portret. <coughs> ja, die Engelman die die heb ik vrij lang gekend. En... Dat lampje waar wij nu op het ogenblik voor zitten... terwijl dat ik dus mijn herinneringen ophaal... een uh, porseleinen witte petroleumlamp... dat heeft hij, ons, mij en mevrouw... of mevrouw en mij... Als een keer aangeboden bij gelegenheid van een verjaardag op het een of ander. En dat blijft toch een dierbare souvenir. Altijd als ik dat lampje zie, en ik steek het ook graag aan... Dan denk ik aan Jan. Het, is een, uh, het was in zekere zin voor de hand liggend, omdat Jan Engelman zich sterk voor schilderkunst interesseerde. En hij was dus in Utrecht de, de, de stuwkracht van de, de, de kunstkring, of zoiets zo heette dat daar. En uh, de eerste maal dat ik hem dus. Tegen het lijf liep, dat was bij gelegenheid van een gemeenschappelijke tentoonstelling van portretten die daar toen geëxposeerd werden. En toen uh, had ik uh, ingezonden het uh, schilderijtje naar mevrouw, het uh, sigaretje. En daar was hij zeer lyrisch over. Zeer lyrisch. En uh, nou ja, dat gaat dan zo. We zijn geloof ik bij die gelegenheid ook nog in een. Ergens een wijntje gaan halen en ik merkte dat hij daar niet alleen een liefhebber, maar ook een heel een groot kenner van was. En uh, ik mag wel zeggen dat ik uh, met Jan Engelman bevriend ben geweest. Hij heeft zich altijd erg voor mijn schilderijen geïnteresseerd, hij heeft verschillende malen over me geschreven. En één term die uh, ik dan heb onthouden die hij eens gebruikt heeft bij de opening van... Bij, ja, bij de, de tentoonstellingsopening in Heerlen... die ik samen met Mary Andriessen hield. En toen heb ik onthouden dat hij uh, zei van de aquarellen... Uh, uh, uh, zij vloeien in vloeden van gevoel... Overvloed zou je zeggen. Hè? Zij vloeit. Ik vond het zo, uh, zo fijn wat je de vorige keer vertelde over dat stil schilderen. Toen betrok je dat stil schilderen op het landschappelijke. He, je karakteriseerde het stil leven als een landschap, uh, wat zijn volume betreft. Volumes in een ruimte, maar die je zo dicht onder de ogen komen dat het een uh, ja, bijna een persoonlijke strijd wordt met die objecten, met dat landschap... dat dan toevallig als stilleven voor je staat uitgestald. Typische verschuiving, verschuivingen eigenlijk aan een stilleven, een landschappenleven. Aan, uh, aan een portret, aan een menselijk object, weer het karakter geven van het uh, stilleven. Maar is het ook zo dat in al deze dingen... Het menselijke element toch even weer iets anders ligt. Ik zeg het niet duidelijk, misschien mag ik nog nou, even ik proberen. Het, jongen, nee, maar jongen, ik, wou er, ja. ik wou er iets, iets, van, iets ja. per se van zeggen. Het is een beetje moeilijk om naar woorden te brengen. Ik bedoel eigenlijk, uh, je krijgt ook een mens dicht op je, zoals je in de vorm van een stil leven het landschappelijke dicht op je krijgt. Het blijft tenslotte een kwestie zoals je dat karakteriseert, van hoger van laag, van dichtbij en veraf. ruimte. Is het nu met een mens zo, als hij zo dicht op je zit... zoals het met een poseren dan toch vaak het geval is... dat je ook het idee hebt in een bijna persoonlijke strijd gewikkeld te zijn? Ja, daar die... komt nog bij. En dat is uh, een element waar ik nou eigenlijk pas de aandacht voor krijg... dat hij draagt zijn temperament op de schilder over. En dat doet hij dus min of meer onbewust. Of allicht onbewust, want wat kan hij nou daarin verder in actief zijn, maar dat gebeurt. En dat bepaalt dus wel degelijk de toets en de hele aanpak en de hele doorzetting van het schilderij. Dat wordt voortdurend getoetst of ge afgestemd op het temperament dat tegenover je gelegen is. Want je bent eenvoudig. Uh, dat is het element wat je eigenlijk het meest levend kunt gebruiken in de persoon tegenover je, dat je hem levend maakt. Dus zowel in het, in het stilleven is het dus ook de voorwerpen die tot leven komen. En op deze wijze komt dus ook de mens tot leven in dezelfde verhouding, maar weer op menselijke basis. Jawel, bij um, ogenschijnlijk gaat het om een... Degene die daar in die stoel zit of op die bank zit... daar moet een portret van gemaakt worden. In werkelijkheid is het een confrontatie van twee mensen. En het schilderij verhaalt van die confrontatie tussen die twee mensen. Ik kan me zo voorstellen dat er dan van alles gebeuren kan. De aanwezigheid van die andere mens kan zo dominerend zijn... dat je er een bewijs van spreekt. sabelend met die penselen, met verfje van het lijf wil houden. Dus dat je bij wijze van spreken een dominerende positie tegenover hem in gaat nemen... die in je kleur en helemaal in je toets tot uitdrukking komt. Die mens kan je overmeesteren, maar je kan hem door middel van, van je werk... kan je hem ook verslaan, je kan hem ook op een afstand houden... je kan hem ook naar je toe halen. Dat zijn toch allemaal dingen die Ja, wij... dat is interessant, maar om hem te verslaan... dat is natuurlijk nooit de bedoeling, want dan sla je meer jezelf... en je eigen waarnemens. Te niet. Het is juist andersom. Het, is, uh, de, de, de, het contact moet tot een gun uh, leiden van beide partijen. Ik heb het al eens eerder gezegd dat een goed portret... en ik zeg het ook altijd tegen degene die zich door mij laat portretteren... dat moet van beide kanten worden gemaakt. Zowel de geportretteerde als de portrettist hebben bijna een gelijk, gelijk aandeel in het resultaat. Maar aan de andere kant heb ik ook wel eens het verwijt gekregen... dat de geportretteerden vinden dat ik te weinig notitie van hun neem. Ze zien maar dat ik naar hun uh, armen of benen of schoenen... of, of, of lengte van hun neus zit te turen... zonder dat ze de indruk krijgen dat ik hun zelf bekijk. En er is dus inderdaad uh, zo van praktijk nodig om een portret te maken. En dat, uh, daar moet men wel in ingewijd zijn om te begrijpen... dat dat allemaal juist zeer belangrijk is... om het wezen van de geportretteerde te vatten. Ben je nu, als je zo'n figuur zit te bekijken... Euh, ervan bewust, bedoel ik dan, bewust van doordrongen... dat je denkt, terwijl je bepaalde dingen opvallen... nee, die gebruik ik niet want dat komt de kracht van mijn schilderij niet aan goede. Dus dat je bepaalde concessies doet aan het model... ten behoeve van je schilderij... of vind je dat een goed portretist dat je juist niet moet doen? Nee, een goed portretist moet over allerlei concessies doen... maar niet ten opzichte van zijn model. Dus hij kan bijvoorbeeld wijzigingen aanbrengen... in wat hij aanvankelijk gedacht heeft te maken van uh, zijn omgeving en ook wel van de houding en wat dan ook zij. Maar hij moet tenslotte toch alles opzij zetten... wat uh, het, uh, het typeren van de persoon in de weg komt te staan. En dat aantrekken en dat uh, cul cultiveren of hoe noem je dat... Uh, uh, naar voren brengen wat de typering uh, tegemoet komt. Het is een hele interessante vraag, dacht ik, want... Uh, als wij terugkijken op de geschiedenis van de beeldende kunst... en de portretkunst daarin... dan laten ons de, de meer of mindere gelijkenis... met een of andere mevrouw of meneer uit de 18e of 19e of 17e eeuw. Siberisch, dat is voor die mensen zelf en voor hun familieleden... misschien van tijdelijk belang geweest. Maar wij houden het schilderij over. En de kwaliteiten van het schilderij... En de concessies die ten behoeve van dat schilderij zijn gedaan aan het model. Och, ik zou bijna zeggen, het model is sterfelijker gebleken dan het schilderij. Dus onze zegen heeft het. Ik dacht dat die, die visie ook wel te verdedigen viel. Ja, ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens van de geportretteerde Nou ja, uh, het kan je eigenlijk wel zeker weinig schelen... want dat schilderij zal langer leven dan ik zelf... Maar ik vind het niet helemaal waar. Omdat in de, als ik dus een boek bekijk met portretten uit de verschillende eeuwen... want ik heb toevallig zo'n boek... dan vind ik het toch buitengewoon boeiend om naar de visionomieën te kijken... in de zekerheid dat deze mensen in hun, type, in hun type en in hun gelijkenis... buitengewoon goed getroffen zijn. En ik geloof dat dat toch ook voor ons tijdperk blijft gelden. Ondanks alle... Ideeën over abstractie en verwaarlozing van de uiterlijke gelijkenis... En om eventueel dan dichter bij die innerlijke gelijkenis te komen... zo geloof ik toch dat uh, het nauwkeurig overbrengen... van de verschillende ge gelaatstypes... in alle tijdperken van het grootste belang zijn. Er is nog eens zo'n... Uh zo'n gebeurtenis geweest, Kees... met een portret dat Breitner geschilderd had... van mevrouw Theoman Bouwmeester. Uh, herinner jij je daar iets van of zo? Ja, ja. Dat is een van mijn grote liefdes. Ja, dat is nogal geen wonder. Maar uh, zo'n portret, althans dat portret, dat is een fenomeen. Dat is niet zozeer... Uh... Oh, ja, natuurlijk is, is het mevrouw Bouwmeester... Ook nog precies, maar dat kan ik in zoverre niet controleren... want ik ken mevrouw bouwmeester en ik heb haar nooit gezien. Maar dat speelt nou juist in dat opzicht weer helemaal geen rol. Want dat is een... Uh, ja, hoe noem je dat? Dat is een, een ontlading die voor, een, voor bijna 100%... Door, door de, de hartstortelijkheid van de schilder is ge, ge, ge, gecreëerd... Ik eh, durf niet zo ver te gaan om te zeggen dat hij op de verliefd wordt. Dat blijkt uit het boek zeker. Maar dat is niet alleen, dat is niet precies de term. Hij is als, als zeker door mevrouw Bouwmeester zo in. Eh, in, in, in, in, in, in, in, in. conditie geraakt. In, in extase geraakt. als schilder, puur als schilder. dat hij gedacht heeft: ja, maar dit moet het portret zijn. van mijn leven. En het grappige is dat er bekend is dat hij al voor die tijd, al kloppen jaren voor die tijd... aan zijn beschermer, meneer Van Stolk, uh, in een brief schrijft... dat hij ooit nog eens dacht een portret te maken. Een uh, zodanig uh, vrouwenportret dat uh, alles overtrof... wat hij tot nog toe gemaakt had. En verdomme, hij doet het natuurlijk ook nog... in het portret van mevrouw vrouwbouwmeester. Dat is dus... Uh, Iets anders als een uh, opdracht. of het, het was inderdaad een opdracht. Maar dat is dus verreweg over de betekenis van het, wat men in het algemeen een portret noemt uh, overheen geschoten. Het, uh, het is <lacht> mevrouw Bouwmeester ten voeten uit. Maar ook zeker breid nog ten voeten uit. Ja, waar was het portret ook weer voor bestemd? Was het niet voor ja, de het was voor de stadschap, Het was een opdracht. In, om, en het is dus, uh, om welke reden, kan ik niet begrijpen... maar het is dus niet geaccepteerd, wat natuurlijk in ons oog wonderlijk is. Maar zo was men toen. En toen heeft hij het in de groene zeep gezet, naar ik wel hoor. En uh, het is daarna weer opgehaald en dat is wat we nu hebben. En of we daar nu over moeten treuren, dat weet ik niet... want ik vind het zomaar gestraald dat ik kan me niet uh, denken dat het... Een verlies is, maar uh, er is een foto bekend. Er bestaat een foto van het origineel... voordat het uh, door de groene zeep is heen gegaan. En die was destijds in bezit van de schilder Georges Rutter. En die foto heb ik gezien. Die was natuurlijk ook verschrikkelijk prachtig. Mag ik even vragen, wat is door de groene zeep heen gaan? Nou kijk, als je dus een schilderij wilt... Uh, gebruiken voor een volgend doel, want blijkbaar had hij er uit deceptie geen aardigheid meer in, dan kun je het met een laagje groene zeep overdekken en dat bijt dermate de verf uh, uit dat je weer een glad doek krijgt. En hij is dus zo desperaat geraakt dat hij dacht: het te vernietigen en het doek toch nog te gebruiken. Maar nou kan het voorkomen, en dat is, dat is uh, bij Breitner Dick was het geval geweest... dat bij dat afschuren of afpuimen of afzepen... Uh, uh, dat Dick was prachtige effecten voor de dag komen... die uh, uh, een virtuoos als Breitner was, heeft aangemoedigd en gestimuleerd... om weer opnieuw uh, erop aan te vallen. En uh, nou ja, dat heeft hij zo uniek gedaan in die sleep onder andere en in die arm die die piano dichtslaat. Bekend is ook dat mevrouw Bouwmeester zelf verteld heeft... dat ze dikwijls terugkwam en dat, hij dan, dat ze dan altijd uh, constateerde... dat die arm die piano met, met een ruk dichtslaat, dat hij die weer had weggeschilderd. Dus verschillende malen heeft hij die weer opnieuw moeten inzetten en zetten om uh, tot een goed resultaat te komen. Als je nu zo'n verhaal hoort, zoals van Breitner... dan plaats je daar toch een paar vraagtekens bij. Uh, misschien houdt dat verband met het feit dat voor ons... Breitner nu een hele grote is. Maar je vraagt je toch af... wat heeft zich nou in zo'n figuur als Breitner... Afgespeeld. Hij heeft het portret van zijn leven willen schilderen. Hij heeft daar de, de kans voor gekregen en gegrepen... door een prachtig model als mevrouw Theoman Bouwmeester voor zich te hebben. Je vertelt dan het ook, hij heeft dat als een explosie werkelijk op het doek gezet met hartstocht zeg je, misschien zelfs met een geweldige fascineerdheid... of verliefdheid op die vrouwenfiguur. En dan is de reactie van de buitenwereld negatief. Men weigert het portret waarvoor het bestemd is. Je zou zeggen, goed, dat kan de mens breid naar enorm wonden... maar zijn overtuiging als schilder hoeft daardoor nog niet afgebroken te worden. Hij zal toch schilder genoeg zijn geweest om achter zijn creatie te kunnen staan. Wat beweegt iemand er dan toe om toch tot een, tot een vernietiging over te gaan? Het is dan geen volledige vernietiging geworden, maar hij heeft het toch wel geprobeerd. Ja, dat is omdat zijn uh, verwachtingen... Uh, juist bij een dergelijk groots werk hoog gespannen waren... en ik kan me wel voorstellen dat je dan in uh, van de weeromstuit uh, juist een dergelijk werk waar je zo ontzettend in, je in gegeven hebt, dat je dat dan uh, wel vernietigen. Want het, het, het is eigenlijk een, een dergelijk schilderij dat heeft dezelfde. Betekenis van iemand die zelfmoord pleegt... Die, die, die, die zijn allerinnigste belangrijkste uh, belevenissen of, of, of eigenschappen... meent weggegeven te hebben en het wordt niet geaccepteerd. Ik vind het wel bij het schilderij horen en bewijs het juist... met wat voor een geweldige kracht en hartstocht op iets gemaakt heeft. Maar om al dat voor wij, om die nog even te memoreren die heb ik er ook eens over gehoord en die zei... hij vloog er eenvoudig tegenop. Je hebt verteld uh, bij de portretten die jij gemaakt hebt... en die niet door de op opdrachtgevers werden geaccepteerd. Ik vond dat soms wel fijn, want dan kon ik ze zelf houden. Dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde... dat. Iets wat ik me ook heel goed voor kan stellen. Als je het zelf een fijn schilderij vindt... en de ijdelheid of, of zomaar de verwachtingen van een ander... die worden daar niet mee ingelost... dan krijg je voor je eigen gevoel toch weer een fijn schilderij terug. Het staat dus wel lijnrecht tegenover de wijze waarop Breitman dat benaderd heeft. Of heb je ook wel eens een portret vernietigd in woede... omdat het niet geaccepteerd oh, nee. werd? Maar ik ben dan ook niet tot die hoogte gestegen... Ooit. En dat maakt een wereld van verschil uit. Maar dat je op het moment dat het schilderij niet uh, aanspreekt teleurgesteld bent... mede teleurgesteld bent, ja, dat gaat uh, gelijk op. Uh, dus op het ogenblik, niet alleen met portretten... dat iemand uh, iets niet mooi vindt of uh, eigenlijk toch wel afwijst... Ga, heb ik de eigenaardigheid om wel mee te gaan. Op, die, op datzelfde moment, althans... Daar kan ik me niet tegen verzetten. Ik geloof dat ik daar nu ook niet alleen in sta. Maar er is toch wel weer een herstel bij jezelf. Als de persoon vertrokken is, of hoe dan ook, en de storm heeft ze gelegd, dan kom je weer, toch wel weer tot jezelf en ziet toch wel weer de betekenis, herziet de betekenis ervan. En daarbij komt dat er ook nog andere mensen zijn... behalve dan de geportretteerde of degene die het dan uh, eigenlijk voor gemaakt is... die je dan uh, steunen in je mening dat je het toch wel goed gedaan hebt. En zo is het toch eigenlijk wel veel bij mij gegaan. En daarom zeg ik, die portretten die nou niet direct uh, volgens de opdrachtgever geslaagd zijn... die uh, hebben dikwijls juist veel kwaliteiten buiten dat, de, die gewenste gelijkenis om... En in zoverre dus, hecht ik dus aan die stukken. Alsof het uh, uh, vrije werken zijn waarbij het er nou niet zo om gaat om een portret te maken. Nee, en het is dus niet zo dat een schilder er al bij voorbaat uh, rekeningen mee houdt... dat zijn modellen uh, per definitie nog niet uh, kunstzinnige mensen behoeven te zijn met een uh, inzicht in... Uh, de kwaliteiten van een schilderij? Och nee, je moet daar vooral niet van uitgaan. Je moet het wat dat betreft kinderlijk nemen... en uh, zeggen, nou, ik doe het of ik doe het niet. Ik schilder je uit of ik schilder je niet uit. Maar uh, de consequenties van het, uh, hoe het dan tenslotte verloopt... dat blijft altijd een verrassing voor beide kanten. En dan zeg ik misschien niet heel duidelijk wat ik bedoel... Als iemand een portret van zijn vrouw wil laten schilderen... dan is het heel goed mogelijk dat die vrouw een bepaald beeld van zichzelf heeft... wat eenvoudig geen fluit met schilderkunst... met picturale elementen enzovoorts te maken heeft. Je zou kunnen zeggen, ze verwachten bijna fotografisch mooie En Een kleurenfoto, maar dan groter van formaat... en nog geschilderd door een bekend of beroemd schilder. Het is een schoorsteenstuk, een wandstuk. Ja, dat komt voor... Dat nou, als dat is... dan zo niet ja. uitpakt... Hè? Als het zo niet uitpakt... Ja. Dan hoef je die vrouw toch helemaal geen... Eh... Nee, nee, nee, dat komt me juist de laatste tijd nog alles voor. Dat de mensen zeggen... Als ik maar een VW heb... Dan ben ik al erg gelukkig. Maar dat is dikwijls ook wel weer... Wat overmoedig gesproken. Want als het puntje op aantje komt... Dan willen ze toch ook wel graag... Dat ze er zelf een beetje op lijken. Maar het feit dat ze dat toch zo formuleren... Dat zegt toch wel wat... En uh, ik heb dus laatst ook een portret op afgeleverd. En toen heeft de echtgenoot mij een brief geschreven. Dat hij geïmponeerd is voor zover het een zelfportret van mij is, maar dat hetgene wat hij in zijn vrouw zit, er niet, uh, volgens hem niet uit is gekomen. Maar dat hij toch daarom om die reden dat het in dat opzicht toch zeer duidelijk spreekt, wel met het schilderij ingenomen is. Het lijkt me een, een instelling die wat meer in de buurt van de schilderkunst ligt. Ja, dat is een, ik vond het wel aardig. Het is natuurlijk maar ook wel weer een doekje voor het bloeden. Ja. Maar het is toch goed gevonden.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 Museum Henriette Polak in Zutphen staat van 28 mei... tot en met 25 september 2011 geheel in het teken van deze kunstenaar... met een expositie getiteld Kees verwij Zelfbeelden. En ik heb het u al eerder aangeraden, mocht u daar dan toch zijn in Zutphen... vergeet niet een door de VVV uitgestippelde wandelroute... door deze Hansestad te maken. Dat is echt meer dan de moeite waard. Goed, het is uh, bijna één minuut voor vijf. betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met Nachtvluchten. En had u van tevoren willen weten wat er bijvoorbeeld in het volgende uur te beluisteren is... dan uh, kunt u dat zien op nachtvluchten.fm of op teletextpagina 331. Maar goed, ik zit hier ook de rest van de nacht, dus u kunt zich ook door mij laten verrassen. We gaan het hebben over de wereldberoemde pianist Yuri Egorov... En het menselijk brein en bewustzijn. Mooie onderwerpen voor de vroege zaterdagochtend. Graag tot zo.